Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Hanneke Groenteman de Kniphoed, deel 1. Op een dag slenterde Tom Poes door de havenbuurt van Rommeldam om te kijken of er avonturen te beleven waren. Zodoende bleef hij voor het kantoor van de waterschout staan om de lijst van binnengekomen schepen te lezen. En daar viel zijn oog op de naam Albatros. Dat is het schip van kapitein Walrus. Het is al lang geleden dat ik hem gezien heb. En dit is nu net een ochtend om hem eens op te zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Hij wandelde naar de havenkant waar hij na een beetje zoeken het goede schip aan de kade vond liggen. Hij liep voorzichtig tussen de bootwerkers door die met het lossen bezig waren. En toen zag hij dat hij niet de enige bezoeker was. Voor hem uitliep een gebogen grijzaard in de richting van de loopplank. Hij torste een klein koffertje en een knoestige stok... terwijl een vreemde hoge hoed en een lange baard zijn gelaatstrekken ontsierden... Zonder op of om te kijken liep hij onder een lading vaten door die uit het ruim gehesen werden. En hij had niet in de gaten dat een van de stalen fusten uit de takel losgoot. Ja. Tompoes Poes sprong opzij, maar de grijsaard stapte rustig voor, waardoor hij zich nu precies onder de zware ton bevond. Geen wonder dat Tompoes er met geweld achteruit trok, zodat de oude bijna het evenwicht verloor en geschokt om te geen keek. Maar toen hij in de gaten kreeg wat er aan de hand was, nam hij met een vlugge beweging zijn hoge cilinderhoed af en hield hij onder het stalen gevaart. Tompoes sloeg de handen voor de ogen niet te zien hoe dat afliep. Alles valt van boven naar beneden. Dat is de weg. Ja, maar waar is dat vat gebleven? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik zeg dat ding zuiver naar je hoofd vallen, meester. Ik ja. snap niet dat je niet compleet in de grond geslagen bent. Waar is het gebleven? Gevangen. In de hoed gevangen. Alles valt. En wanneer men weet dat iets valt, kan men het vangen. Als men de goede hoed maar heeft natuurlijk... Goede kniphoed Dit lijkt me onzin Hoe kan je zo'n groot zwaar ding nou in je hoed vangen Dat is gemakkelijk Daar is niet de moeilijkheid Nee, maar... het lastig is om te weten Dat er weer iets valt maar... En daarom ben ik u zeer erkentelijk Jongske Als ge mij niet had gewaarschuwd Zou ik een deuk in mijn hoofddeksel hebben gekregen Maar waar is het vat nu Hier is het In de hoed gevangen Zoals ik u uitlegde je moet altijd goed luisteren als een ouder iemand iets vertelt. Daar kunt je ge gewis van leren. Hier is het. Kijk, je mocht het hebben, jongske. Als een herinnering aan magister Hokers. Hoe hebt u dat vat verkleind? Dan? Door de hoed. Door de kniphoed, natuurlijk. Die verkleint alles met de hulp van Ia, Zazel en de Zuidenwind. <laughs> Ia, Zazel en de Zuidenwind. Zo, zo. Zei u dat u uh, Hokus heette? Aha, daar is de meester van dit vaartuig. Kapitein Walrus. Gouden banden onder onderarm, dat is het teken van ab en Iot. Het kan niet missen. de landkakellobbersen op gedroogde komkommers, wat moet dat? Gemarineerde zoet water gaan halen? Zet die kachelpijp af en rol je mouw op. Zal ik je een lesje geven dat je paard in je keel gaat schiet? Kom aan, commandant. Start uw hart maar eens uit. Dat geeft een alleraardigste resultaat in een kniphoed. Ga als de weer ligt van mijn schip af. En haal die pet onder mijn neus vandaan. Anders zal ik hem tot je knieën over je oren trekken. Jij harige slier Schij uit met dat gekakel of ik gooi je in het zop, meneer. Mooi. Tot zover dan. Let nu op, kapitein, dan zal ik uw woorden even terug laten luisteren. je <middels> Aardig, hè? Zo'n kniphoed verkleint alles. De inhoud blijft hetzelfde, maar de afmetingen worden gerikker. En hoe kleiner iets is, hoe gemakkelijker men het kan hanteren. Luister goed. Dan kunt u uw eigen woorden in verkleinde vorm bestuderen. Die bevalt me niet. Het is een gevaarlijk ding. En nu hebben we genoeg grapjes gemaakt. Het wordt tijd dat we ter zake komen. Ik wil niks met jou te maken hebben. Weg met jou! Van mijn dek af! Goed. Laten we dan naar de kajuit gaan. Dat is gezelliger. Mijn naam is Pas. H. B. Pas. Magister in de verloren gegaan Saturnale Kunsten en Wetenschappen. Je kunt mij Magisterhoekus noemen. Ik noem jou niets. Ik geef je drie minuten om te zeggen wat je wil. En dan moet je weg zijn, jij en je klaphoed. Daar heb ik geen drie minuten voor nodig. Ik wil uw schip huren. Mijn schip huren? Jij amateurige kraaienvanger. Ik heb een kniphoed. En daar is niets armatierigs aan. U begrijpt de mogelijkheden nog steeds niet. Maar ik zal u wijzer maken. Ah! Waar komt dat vandaan? Dat hebt ge toch gezien jongske. Uit de hoed natuurlijk. Uit de kniphoed. Hmm. Maar ik dacht dat u zei dat die hoed alles verkleinde. Als dit de verkleining is dan zou ik wel eens willen weten hoe het eruit zag toen het nog groot was. <lacht> ja, dat zou het ge wel willen weten hè? Ja. Wel nu, dat zal ik u vertellen. Maar denk eerst eens goed naar. Hmm. Wat verkleint er tot geld? Wanneer men het in een kniphoed doet... Denk eens goed. Mm, ideeën, Onzin. Een goudmijn natuurlijk. Mis. Allebei mis. Hoewel het jongske hier er het dichtst bij is. Het is het geweten. Wanneer men zijn geweten verkleint, wordt het geld. Uh. Logisch, nietwaar. Oh. Daarom heb ik altijd geld in overvloed. Hoewel ik moet toegeven dat mijn geweten... zo langzamerhand op de grootte van een elektron verkleind is... En dat is zorgelijk. Er komt een eind aan alle dingen. Hm. Misschien wil de commandant zijn geweten afstaan. Dan kunnen we 50-50 delen. Zo, wanneer men zijn geweten verkleint wordt het geld, hè? Dit is dus gewetensgeld. Die overgehaalde landrotten verzinnen toch altijd wat? Een gewetensgeld of niet? Het is goed genoeg voor mij als je mijn schip ervoor wil huren. Als je maar van mijn geweten afblijft, meneer... Ik ben een eerlijk zeeman en ik wil niets met je walstreken te maken hebben. Jammer. Ik had het wel verwacht. Zeerobben hebben van die bekrompen ideeën. Houd uw geweten, kapitein, maar zorg dat u de volgende week met volle maan klaar ligt om een lading in te nemen. Wat is dat voor lading? Stukgoederen of uh, graan? Of wat? Dat zult u wel zien. Het is een kleine, maar zware lading. Meer zeg ik niet. Tot volle maan, commandant. En wees zuinig op uw geweten. <lacht> rare gast. Zijn geld is goed, maar toch mag ik hem niet met zijn flaphoed. Die hoed en hij zijn gevaarlijk. Ik heb het idee dat er narigheid mee gaat gebeuren. Hij is kwaad van plan, dat voel ik. Ik denk dat ik maar eens achter hem aan zou gaan, want ik wil meer van hem weten. Kijk maar uit. Het is een rare walkakkel-lobbers met land te streken... Zijn geld is echt, maar zijn hoed deugt niet. De grijsaard was intussen leunend op zijn stok langs de kade gestapt. Op een afstandje gevolgd door Tom Poes bereikte hij zo... de buitenwijken van Rommeldam en beklom heigend een heuveltje. Ah, slecht weer. Zon en zuidenwind zijn boos voor de krachten van Zazel. En aangezien de maan jongens voorziet moeilijkheden en vermoeienis... Wat de oude magister precies bedoelde weet ik niet Maar dat van die moeilijkheden kwam wel uit Want het zomerwindje zwol plotseling aan Tot een lauwe rukwind Die hem onverwacht de hoed van het hoofd drukte ah! Goh Er is zeker ergens onweer Maar het is gek dat het helemaal helder blijft Het lijkt wel alsof het alleen om die hoed begonnen is daar leek het inderdaad op. Het hoofddeksel werd hoog de lucht ingeblazen, zodat de bejaarde vreemdeling er niet bij kon. Hij sprong achteraan, maar nu raakte zijn voet verward in de lange jas die hij droeg. Oh, Drommels, hebt u zich pijn gedaan? Ach, wat pijn. Sta daar niet zo. Bij Plumbum, loop, ren, grijp mijn kniphoed. Als u zich geen pijn heeft gedaan, ga ik maar weer eens verder. Ik... Arme bejaarde. Niets bezit ik in deze boze wereld dan mijn goede hoed. En zelfs die wordt mij door de ongunstige zuidenwind ontnomen. Och ja. kom, braaf jongske, breng mij mijn kniphoed terug. Ik zal u goed belonen. Wanneer ik niet zo slecht op been was, zou ik zelf wel rennen. Maar ik ben machteloos. Hm. Ik zal wel eens zien. <klaar> ...was de rare hoed een heel eind weggevlogen. De rukwind had hem in de richting van een bouwvallige hut geblazen... ...die even buiten de stad tegen een heuvel lag. De bewoner, een zekere Wannes wachel... ...zat voor zijn deur in de zomerzon... ...en bespeelde een muziekinstrument... ...dat hij juist die middag op de mestvaald... ...achter het concertgebouw gevonden had. Een mooie toeter! Er komt heel wat geluid uit, maar je moet wel erg hard blazen. En dat is gevaarlijk. Want als ik zo hard blaas, raakt alle lucht uit mijn hoofd. Het zou nog veel eniger zijn wanneer die fluit een beetje kleiner was. Gila, een vreemde hoge hoed tot zomaar uit de lucht. Is dat even raar? Die hoed kan niet eens over, die toeter. Want die is veel te groot, maar toch verdwijnt de toeter in de hoed. Wat mal. Eens kijk in, <lacht> Wat een lief trompetje. Dat is nu niet wat ik zocht. Je moet maar geluk hebben. Goedemiddag, Amteraar eerste klasse doorknoper. Ik stoor u niet in uw muziek, hoop ik. Ik zal je direct eens iets voortoeteren. Maar ik moet eerst even in die hoed voelen. Er zat nog iets. In en ik. Laat maar. Uw getoeter interesseert me niet. De reden van mijn komst is dat u een belastingsschuld hebt. Een bedrag van 38 florijnen, 97. Vermeerderd met 1 florijn vervolgingskosten. Dat bedoel ik. Uh, oh, oh. Hij voelde aandachtig in de kniphoed rond. En luisterde niet. Zou u dat bedrag niet eens aanzuiveren in plaats van op een fluit te blazen? Waar moeten we het leger en de scholen van betalen wanneer iedereen dat zou doen? Uh, ik, ik weet het niet hoor, maar uh, moet je een zien zeg. Er zit echt iets in die hoed. <lacht> wat mal. <lacht> Zendjes. Ik kan goochelen. Wat enigjes, wat enigjes. Een geval van vermogens aanwas. En ik voorzie administratieve problemen. De heer Wachel heeft te veel betaald. Tom Poes was intussen de stad weer ingelopen. Want hij wilde de zoekgeraakte kniphoed opsporen. Het ding interesseerde hem. En hij wilde het wel eens onderzoeken als hij de kans kreeg. Hij had geluk, want al gauw werd zijn aandacht getrokken door een oploopje. Ik kan goed! Kijk maar, ik steek mijn hand gewoon in die hoed en hoplaat Sintjes! Wat zijn geen centjes? het zijn grootste. Als die jongen daarna prettingen heeft, ik kan ze wel gebruiken. Wat moet dat? Het is verboden op de openbare straat te goochelen. Je veroorzaakt samenscholing en verstoort de orde. Uh, het is de kniphoed. De hoed van Hokus Pas. Ik zoek hem al een tijd. Is dat zo? Eh. Uh. Is die hoed niet van jou? Het is jou hè? Hij viel uit de lucht boven op mijn toeter. Het is mijn hoed. Iets wat uit de lucht valt is niet van jou. Het is waarschijnlijk uit een overvliegend vliegtuig afkomstig. Nee. De hoed van een piloot, dunkt me. Give hier, hoort op het bureau. Adding gevonden voorwerp. Het is mijn hoed, het is mijn gogel. Het is de kniphoed van Hokus Pas. Hij is afgewaaid en ik ben hem gaan zoeken. Ik wil hem terug. Hij viel op mijn toeter. En toen werd mijn toeter klein en dus toen zaten er allemaal centjes in. Zo doende. Heel gewoon. Daar is niets gewoons aan. Oh. Het lijkt me een leugenachtig verhaal. Oh. Ja. Je probeert je iets toe te eigenen dat niet van jou is. Uh, uh. Ja. Als je nu niet rustig uit elkaar gaat, maar... zal ik je naam opschrijven. De commissaris stak zijn arm in het hoofddeksel... ...want ook een commissaris is wel eens nieuwsgierig... Huh? ...en haalde een handvol goudstukken tevoorschijn. Onzin. Een gewone goochelhoed. Hij gaat mee naar het bureau, nee. bij de gevonden voorwerpen. Oeh. Diezelfde middag zat heer Olly rustig in zijn gemakkelijke stoel een goed boek te lezen... Excuseer, heer Olivier. Er is een heer aan de deur om u te spreken. Wat is dat nu vervelend. De schurk staat net op het punt zijn masker af te zetten. Ik kan niet gestoord worden, Joost. Als ik werk, ben ik niet thuis. Als je begrijpt wat ik bedoel. Goeiedag. Uw pad zijn schemerig en vol smoke. Huh? Alstublieft. Ik kom hier schuilen. Mijn hoed is afgewaaid en nu heb ik geen bescherming meer... Ik, oude man, kan niet goed tegen dit ruwe weer. Ruwe weer? Juist. De zon. De zon verstoort de invloeden van Ia en Zazel... en daarom kom ik bij u schuilen. Ik heb in mijn kristallen bol gezien dat mijn hoed bij u terechtkomt... en daar wil ik nu even op wachten. Het was een boze middag vol warmte en lauwe zuidenwind. En die wind woei mijn hoed weg. Zo ver dat ik hem niet vinden kon in mijn kristallen bol... maar hij wordt teruggebracht, dus dat is in orde... Ik kunt gerust zijn. Tom Poes was er intussen ingeslaagd om de kniphoed los te krijgen van commissaris Bas. Door hem te verzekeren dat hij de eigenaar kende. En omdat hij het hoofddeksel grondig wilde onderzoeken... besloot hij ermee naar slot Bommelstein te gaan. Dan heb ik tenminste getuigen. Hij komt er al aan. Ik zal u dus niet lang meer storen. Oh, dat geeft niet. U wordt hier anders waardevol. Leuke portretten van uzelf. Een aardige borstbeeld. Ook van uzelf zie ik. Veel waarde bij Zazel. Heel wat waarde. Och, ja, dat wel. Maar geld speelt voor een heer geen rol, als u begrijpt wat ik bedoel. Geld? Ach nee, dat speelt geen rol. Wat is geld anders dan een verkleind geweten? Nee, ik bedoel een ander soort waarde. Ik bedoel eigen waarde. Daar is hij. Daar is mijn kniphoed. Geef hier. Nou zeg, heb ik daar al die moeite voor gedaan? Als ik me niet zo had uitgesloopt... zou die snerthoed nu op het politiebureau liggen. Had je een voortje willen hebben. Dat doe ik niet aan, hoor. Maar ondankbaar ben ik niet. Dat zul je nog wel merken. Kom, ik moet weer eens gaan... Zijn er nog andere kastelen met waarden in de buurt? Och, wat verderop ligt het huis van de markies de Kantekleer. Uh, niet veel bijzonders, maar met wat goede wil... ...zou men het een kasteeltje kunnen noemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uitstekend. Dat is wat ik zoek. Schaduw en smoke op uw pad. Tot ziens. Een aardige oude heer. Een beetje zonderling misschien, maar hij heeft een uitstekende smaak voor kunst van waarde. Wat zou hij bij de marquise zoeken, jonge vriend? Weet je dat soms? Jij schijnt hem te kennen. Ik ken hem niet, maar ik geloof dat we hem vroeger wel eens ontmoet hebben en ik vertrouw hem niet. Er is iets raars met hem en zijn kniphoed. Goedemiddag. U hebt een uitstekende knip over u. Een waardevolle knip die opvoeding verraadt. Tja, pak u weg. Wij kopen hier niet aan de deur. <laughs> ik verkoop niet. Oh nee, maar een koopman ben ik wel. Ik koop. Ik koop oude waarden, meneer de marquise. En ik betaal er goed voor. Pak u weg. Ik verkoop ook niet. Een oud geslacht behoudt oude waarden. Oude adel, hè? Ah, dat is uw wapenschild zeker. Een mooi blazoen van een oud geslacht... naar de tijden van Ia en Vlot. Dat koop ik, marquise. Dat is iets voor mij. Parbleu, een gouden rijder. Men geeft mij een korte kleier, een gouden rijder voor mijn blazoen. Dat is een affront. Pak u weg, schelm, of ik zal u door een knecht van het erf laten werpen. Magister Hokus stoorde zich niet aan die woorden. Met een vlugge beweging stulpte hij zijn kniphoed over het wapenschild. <lacht> Tompoes had haastig afscheid van heer Bommel genomen... Want nu hij geen gelegenheid had gehad om de rare hoed van Hokuspas te onderzoeken, besloot hij om de grijsaard zelf in het oog te houden. Voor het hek van het buiten van de markies, bij de keurig geknipte haag knielde de grijsaard op de weg. Hoewel de omgeving geheel verlaten was, praatte hij op luide toon tegen iets dat hij in de hand hield. Ik ben heel humaan. En dat is moeilijk genoeg met zo'n klein geweten. Ik zal je thuis brengen. Wat doet u daar? Bij Zazel. Ga weg, Hummel. Schaam je niet op mij, oude man zo te laten schrikken. Wat betekent dat gesluip? Ga weg! Tegen wie praat u daar? Ik praat tegen een arm verdwaald insect, maar dan gaat je geen drommel aan. Maak dat je wegkomt. Hokus pas slofte haastig voort. Hij keek loerend om zich heen en praatte in zijn baard. Tom Poes volgde hem op een veilige afstand. In de eerste plaats omdat hij hem niet uit het oog wilde verliezen... en in de tweede plaats omdat ze in de richting van zijn huisje gingen. De bewoner is niet thuis, maar hij is dichtbij. We zijn warm... Mijn kniphoed en ik. Ah, daar is ie. Bij Zazel. Het is dat jongske dat een footje wilde hebben voor het vinden van mijn hoed. Ik wil geen footje. Dan niet. Ik dring niet aan. Maar ik ben niet ondankbaar. Ik wil zaken met je doen, vriendje. Ik ben een koopman in oude waarden en daar betaal ik goed voor. Heb je niet iets voor mij ter overname? Koopt u oude waarden? Dan bent u zeker met dat doel naar de markies gegaan. Ik praat niet over de markies. Ik vraag of jij iets voor mij te koop hebt. Kom, zo'n flinke kleine vent als jij. heeft toch zeker wel iets aardigs voor een koopman? Nee. Een medaille voor moedig gedrag. of een getuigschrift. of een diploma waarop staat hoe slim en handig je bent. Nee. of een krantenknipseltje waar je flinke daden in beschreven staan. Nee dan moet u bij heer Bommel zijn. Jammer. Je hebt dus niets van waarde. Zelfs geen eigen waarde. Dat is jammer en ongewoon. Maar goed, ik dring niet aan, want ik ben niet ondankbaar. Je hebt een kniphoed voor me gevonden. en uh, Daarom ga ik verder. Lawaai en klatergoud op je pad. Mm -hmm. Mm -hmm. Zo, jonge vriend... Ik zag dat je met die oude heer praatte. Weet je ook wat hij bij de markies gedaan heeft? Niet dat ik nieuwsgierig ben, hoor, maar ik wil het graag weten. Men treft zo zelden iemand met gevoel voor schoonheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Hij is een koopman in oude waarden, zegt hij. Hmm. Maar ik vertrouw hem niet. Er is iets raars met hem en zijn kniphoed. Een koopman in oude waarden en hij gaat naar de markies om zaken te doen? Ja. Zou hij soms denken dat hij meer waardevolle dingen heeft dan ik? Dat is sterk, dat zal je moeten toegeven. Laat die oude toch lopen. Ik ben blij dat u geen zaken met hem heeft gedaan. Maar het gaat niet om zaken. Geld speelt geen rol voor een heer van mijn stand, maar het gaat om het principe. Iedereen weet dat ik de meeste dingen van waarde heb... en toch gaat hij naar die waardeloze kantekleer. Dat kan ik niet nemen. Zeg, grijzaart! Je groot Handel Handeling comestibles en fijne kruidenierswaren, mooi. Dat is wat ik zoek. Hebt u ook iets voor mij te koop? Maar natuurlijk. Ik heb net een zending over heerlijke aangekregen. Als dat is wat u zoekt... Oké, okay. ik zoek oude waarden en daar betaal ik goed voor. Jammer, dan kan ik u niet helpen. Ik heb alleen maar nieuwe en verse waarden. Dit is niet zomaar een zaak. Ik ben gespecialiseerd, ziet u? Dit bordje heb ik kortlinks bevestigd. Speciaal adres voor fijne delicatessen. Mm, juist, dat moet ik hebben. Hij nam een goudstuk uit zijn hoed, drukte dat in de hand van de fijne delicatessenhandelaar en stulpte daarop het hoofddeksel over het bordje. Op dat moment betrad heer Bommel het pleintje. Hij keek speurend rond, want hij was de wonderlijke grijsaard tot hier gevolgd. En toen zijn blik op de winkel van Grootgrut viel, verhelderde zijn trekken dan ook. Want voor de pui zat de gezochte op het trottoir geknield en stopte iets in zijn koffertje. Oh, het werk in de stad heeft zijn bezwaren. Altijd storing en nieuwsgierigheid. Wij houden niet van de massa, mijn kniphoed en ik... Maar toch kunnen we er niet buiten. Het is moeilijk. Ik stoor toch niet? Hebt u iets laten vallen? Nee, ik raap iets op. Een arm verdwaald insect, dat moet je. Wat moet je? Ik hoorde dat u oude waarden zoekt. En u hoeft niet zo te snauwen. Ik wil u alleen maar helpen, want iedereen weet dat ik waardevolle zaken bezit. Wij heren verzamelen die graag. En ik toon ze graag aan een kenner. U hoeft dus niet naar die lawaaiige markies te gaan... als u iets moois wilt zien, hoor. Ja, hoor eens. Ik wil niet alleen zien, maar ook kopen. En jij hebt mij vriendelijk ontvangen... toen mijn kniphoed weggebaaid was. Daarom wilde ik van jou niets kopen. Oh, dat is erg fijngevoelig. Lieden van onze stand verkopen niet... want geld speelt geen rol... Maar als u iets heel graag had willen hebben... Uh, Dring niet als... aan, want dan zou ik me nog wel eens kunnen bedenken. Mijn geweten is maar heel klein. Hij Zazel, nog één woord en ik kom toch bij je kopen. Ah. Een hoge politiebeamte. Net wat ik zoek. Waarmee kan ik u helpen? Wat zoekt u? Oude waarden. Ik betaal er goed voor. Hebt u iets over te nemen voor een bejaarde koopman? Dat is sterk. Wij van de politie doen niet in antiquiteiten. Daar is ons tractement te schraal voor. Ik dacht dat iedereen dat wel wist. Ik bedoel niet zozeer oudheden. Ik heb het oog op iets dat voor u waarde heeft. Uh, heb je geen aardige medaille voor een flinke daad? Of een loffelijk getuigschrift? Of iets van die kracht? Meneer. Mijn waarde ligt in mijn functie als commissaris te deze steden. Hij legde plechtig de hand op zijn nikkelen penning... en maakte zich gereed om verder te gaan. Maar nu drukte de oude hem bliksemsnel een gouden munt in de hand... en stulpte zijn hoofddeksel over het waardigheidsteken. Vreemd? Grootgrut is er niet? Niets voor hem om zijn zaak alleen te laten... Maar och, de middenstand is niet meer wat hij geweest is. Ik zal maar weer eens verder gaan. Ik ben heel humaan. En dat is moeilijk genoeg met zo'n klein geweten. Ik zal je thuis brengen. Een eigenaardig iemand. Hij heeft zeker weer een arm afgedwaald insect gevonden. Toch wel een interessant persoon. Niet alleen dat hij oude waarden verzamelt, maar hij schijnt ook in toren te doen. Eigenlijk een soort leer als men begrijpt wat ik bedoel. Ik heb niet begrepen wat u daarnet allemaal vertelde. Maar u hoeft niet verlegen te zijn, hoor. U kunt gerust eens langskomen. Men treft zo zelden lieden aan met oog voor het schone... dat het mij een genoegen zal zijn om u mijn verzameling te tonen. Ik heb net een heel mooi borstbeeld laten maken. Zo, zo. Je maakt het ons moeilijk. Mijn kniphoed en mij. Mijn geweten is te klein om te weigeren. En dus moet je het zelf maar weten... Ik kom vanavond even langs als het je schikt, als de zon ondergaat. Nu moet ik hier in de stad nog wat zaken doen. Tot het vallen van de duisternis, jongeman. Tot ziens. Uh, uh, uh. Kijk, kijk, net wat ik zoek. Iemand die oude waarden draagt. Ambtenaar eerste klas doorknoper met een tas vol B-formulieren op weg naar zijn bureau. Goedemiddag. U hebt vast wel iets voor een bejaarde koopman over te nemen. Met Olivier B. Bobbel. Het spijt me dat ik je moet storen, Bommel, maar ik ben een weinig ongerust. Dan bent u aan het goede adres, burgemeester. Wie zou beter in staat zijn om iemand gerust te stellen dan ik met mijn rijke ervaring? Als u begrijpt wat ik bedoel. Spreek vrij uit, heer Dikkerdak. Wat schort eraan? Een van mijn beste ambtenaren is verdwenen. Een zekere dorkloper. Hij was met enkele B-formulieren op weg naar je toe. En hij is nog niet teruggekeerd. Oh, die... Dat is dan jammer. Jammer? Het is een raadsel. Nog nooit is er een beambte eerste klasse zoek geraakt. Het is tegen de orde der dingen. Hier is iets vreemds aan de hand, Pommel. Heb jij hem soms gezien? Hoe laat is hij bij je geweest? Hij is helemaal niet bij me geweest. Ik zag hem met zijn formulieren in het zonnetje wandelen. U moet uw ambtenaren beter in de hand houden, lijkt me. Dan komen die dingen niet voor. Goedenavond. Excuseer, heer Olivier, er is een heer aan de deur om u te spreken. Als het soms ene dorknoper is, ben ik niet te spreken. De zon gaat neer en de duisternis kruipt nader. De vleermuizen vliegen en de jonge maan reist. Daar zijn we dan, ik en mijn knipgoed. <lacht> Heel aardig. Ik was al bang dat u mij vergeten was. Ik vergeet niet gauw. U drong zo aan op dit bezoek dat ik wel moest komen... Maar ter zaken. Ik ben moe. En de nacht is kort. Waar zijn uw waarden? Oh, eh... Uh, hier. Hier en overal in huis, bedoel ik. Kijk maar rustig rond, heer Pas. U zult heel wat schoons en fraais zien... als u een oog voor het mooie hebt. Hier is bijvoorbeeld een heel goed schilderij. Portret van mijzelf, zoals u ziet. En dat hangt... Ja, ja, ja. Ik zie het. Naast de medaille. Van een visvereniging wed ik... En een Persisch tapijtje, maar dat is namaak. Katoen, mijn waarde. Het kastje is niet onaardig, hoe wil ik ze beter heb gezien. Veel te duur betaald, daar ben ik zeker van. Men betaalt oude waarden meestal veel te duur, wanneer geld geen rol speelt. Want wat is oud hout eigenlijk waard? Niet, niet waar. Het leeft niet. Nee, ik zoek iets beters. Wat is hier in huis het kostbaarste? Mm. Geloof het borstbeeld dat ik voor mijn verjaardag heb laten maken. Juist, dat heeft waarde. Eigenwaarde bedoel ik. Dat is een goudstuk waard. Tom Poes hing over het hekje dat zijn tuin omgaf en keek naar de ondergaande zon. Hij voelde zich een beetje onvoldaan, omdat hij de oude pas uit het oog verloren had, zodat hij nog steeds niet wist wat de grijsaard met zijn rare hoed eigenlijk wilde. Goedenavond. Dag brigadier. Dag agent. Heb je hier ook iemand voorbij zien komen? Daar heb ik niet zo op gelet. Zoeken jullie iemand? Uh, zoeken de commissaris, hij is verdwenen. Er schijnen veel meer burgers verdwenen te zijn. De, de, de telefoon of het bureau staat niet stil en de burgemeester maakt zich grote zorgen. En hij is bang dat er politiek in het spel is en, en dat hoort hier in Rommeldam niet thuis. Ik heb niemand gezien, maar ik beloof jullie dat ik zal opletten. Nu ik dit weet, begin ik een raar vermoeden te krijgen. Slot Bommelstein was de bediende Joost intussen begonnen de lichten aan te steken... en zodoende betrad hij ook het vertrek waar heer Olly de bezoeker zijn kunstschatten liet zien. Een beetje bevreemd bleef de trouwe knecht op de drempel staan. In het midden van de kamer knielde de grijsaard op de grond... en stopte mompelend iets in zijn koffertje. Doch overigens was de ruimte verlaten. Ik ben heel humaan en dat is moeilijk genoeg met zo'n klein geweten... Ik zal je thuis brengen. Excuseer, is heer Olivier heen gegaan, als ik zo vrij mag zijn? Ah, daar is de trouwe bediende. Heer Bommel is even weg, bewaarde. De duisternis valt en hij zoekt de schaduwen. De schaduwen? Ik heb nooit gemerkt dat heer Olivier de schaduw zocht met uw welnemen. Het scheen mij toe dat hij van het licht hield, als ik zo vrij mag zijn. Het licht van heer Olivier is de schaduw van Zazel. Ach ja, de wegen van Ia en Flot zijn wonderlijk. Laten we over iets anders praten. Heb jij soms iets van waarde voor mij over te nemen? Iets van waarde? Ja, dat zou ik denken. Een uurwerk met inscriptie. Dat heb ik van heer Olivier gekregen voor vijftien jaren trouwe dienst, als u mij toestaat. Maar dat is niet te koop. Het is een kostbare herinnering, wanneer u mij volgen kunt. Zeker, niet het horloge, waar de vijftien jaren trouwe dienst hebben waarde. Ik voel het. Het is vreselijk. Mijn man is verdwenen en niemand weet waar hij is. En hij is toch de stiptheid zelf. Elke avond is hij om vijf minuten over zes thuis en dan trekt hij zijn sloffen aan. En nu dit. Hm. Ik weet niet wat ik moet beginnen. Hm. Zou hij een slecht gezelschap zijn geraakt? Ik weet het niet, mevrouw Dorknoper. Maar ik zou proberen hem te vinden. Misschien is mijn man wel ontvoerd. Misschien had hij vijanden. Ja. En was soms heel onaardig wanneer hij iemands boedel liet verkopen. Hm. Ach, wij ambtenaarsvrouwen hebben het moeilijk. Heel moeilijk. Het is vreemd. Dit is al de tweede verdwijning waar ik van hoor. Daar zit iets achter en ik heb al een soort idee. Maar zeker weet ik het niet, want het is erg raar. Op dat moment werd zijn aandacht getrokken door een voorbijganger... die in de duisternis langs zijn huisjes slofte. Juist, hem moet ik hebben. Het was de oude magister Hokus... ...gebukt onder het gewicht van zijn koffertje. Duisternis, schaduw, slangen en padden, zazel en jop. Want het is wel zeker dat hij iets met die verdwijningen te maken heeft... ...al weet ik nog niet precies wat. Maar vertrouwen doe ik hem niet. Hij met zijn kniphoed. Hij liep zijn tuintje uit en begon de grijzaar te volgen. De magister scheen de weg in het bos goed te kennen... En Tompoes had moeite om hem bij te houden. Tussen de zware stammen was het helemaal duister. En toen de grijsheid eenmaal in het donkere bomenbos was... vloor hij hem dan ook uit het oog. Vervelend. Het bos is groot en in de nacht is het zoeken moeilijk. Maar vinden doe ik hem. Als het vandaag niet is, dan is het morgen wel. Met gespitste oren sloop hij tussen de dikke bomen door. Goed oplettend of hij geen geluid hoorde... En toen zag hij plotseling voor zich, laag bij de grond, een aantal lichtjes branden. Ze schenen vriendelijk tussen het gebladerte door... en zagen er helemaal niet gevaarlijk uit... zodat hij er verbaasd naartoe liep om te onderzoeken wat ze betekenden. Oh. Hij struikelde plotseling over een voorwerp dat op een open plek op het mos stond. Hij maakte een lelijke tuimeling en het duurde even voordat hij zich voldoende opgericht had... om te kijken waarover hij gevallen was. Wel heb ik ooit... een huisje. Dat komt ervan, wanneer men een gevoelige aard heeft. Ik had dit ventje al lang onder mijn hoedje moeten vangen. Maar soms plagen de resten van mijn geweten mij. En dit komt ervan. Maar de wet van Zazel zegt zo terecht... het geweten leidt slechts tot smart... Hij trok een grote zak uit zijn wijde jas en met een sprong die men van zo'n bejaarde man niet zou verwachten, wierp hij die over Tompoes heen. Die schrok zo dat hij ingewikkeld was voordat hij tegenstand kon bieden en toen was het natuurlijk te laat. De oude snoerde de zak stevig dicht en wierp hem over zijn schouder. Ik heb je niet kunnen treffen met mijn kniphoed. Je bezit geen oude waarden. Wel nu, dan zal ik je anders aanpakken. Ik duld nu eenmaal geen inmenging in mijn zaken. <lacht> Intussen zat, ver vandaar, kapitein Walrus in zijn kajuit op het goede schip Albatros. De gezagvoerder staarden door een patrijspoort naar de nachtvlucht en schudden wrevelig het hoofd. Mm, over een poosje is het volle maan moet ik uitvaren. Maar er is geen lading. Een overhaalde toestand, meneer. Bah! Dat komt ervan wanneer men zijn schip verhuurt... ...aan een oude landrot met een lange hoed. Ik heb die rare pilates al direct niet vertrouwd, maar... ...ja, zijn geld was goed. Nu wilde het geval dat de journalist Argus die avond door de havenbuurt liep... ...om stof voor een artikeltje te zoeken... De redactie had hem erop uitgestuurd... om gegevens over verdwenen stadgenoten te verzamelen. En dat was niet gemakkelijk. Want terwijl er de hele dag verdwijningen waren gemeld... en de meldingen met het uur toenamen... was er geen spoor van de gezochten te ontdekken. Hey. Hey. Hey. Waar geroep is, is ellende. En waar ellende is, hey. kon wel eens een ontvoering zijn. Hey. Hey. Uit een getralied raam van een verlaten ja. pakhuis... ...klinkt zwak geschreeuw. Ja. Is er iemand? Ja, ik ben het. Toen woens. me Mooi. Dit is heet van de naald. Ooggetuigenwerk. en heel beste beurt voor de krant. Laat dat tuin los. Laat me eruit. Eén ogenblikje. Hoe gevoelt u zich? Wat zijn uw indrukken? Slecht. Maar waarom maak je die zak niet los? Wie ben je? Er maar, ik ben Argus, je weet wel. Ik moet wat feiten hebben voor de krant, je kent dat. Waarom ben je er? Helaas. Hoe kom je hier? Wat moet dat? Maak dat touw los. Vlucht, anders is het te laat. Ik zal je straks alles wel vertellen. Wat doet u daar? Eén knoopje maar. Wilt u wel eens gauw naar buiten komen? Wat doet u in mijn pakhuis? Hm. Ik kom, ik kom. Wilt u soms mijn oude waarden stelen? Zijn dit oude waarden? Hm. Dat is reuze interessant. Nou, de waarden die kunnen praten zijn precies wat ik hebben moet voor de krant. Daar zit een verhaaltje in. Ik kom! Buiten gekomen stond ik tegenover een gebogen grijze aard... die zijn hoge hoed beleefd afnam. Wat deed je in mijn pakhuis? hè? Huh? Weet je niet dat inbreken slecht is? hè? Huh? Heb jij er geen geweten? Weinig. Ik ben verslaggever zodoende. Ik rook daar een berichtje en toen ging ik naar binnen. U kent dat? Het is droevig. Je moest je schamen. Maar ter zake, heb je soms waarden te koop? Ik bied er goud voor. Mooi goud. Die is goed. Waarden van een krantenman kopen. Nee, de enige waarden die ik heb, zit in dit boekje opa. Een interview. Zo, daar ben ik uit. Hier is een goudstuk. Nou moet ik opletten. De grijzaard neemt zijn kniphoed af. Een interview is even goed als iets anders. Wanneer het maar waarde heeft voor de bezitter. En slaat hij over het opschrijfboekje van Argus. <lacht> ik kan beter maken dat ik wegkom. Maar hoe kom ik uit deze kelder? Goud. <lacht> die rijke stiekem. Jij ja, Super en hyper. Hokus heeft ze niet in de gaten. gewoon! Zeer kleine gewetens. Schamen jullie je niet om mij, arme oude man, zo ruw te bejegenen? Geen praatjes. Kom nee. op met je goud. Ja, goud, ja. Veel waarde hebben jullie niet. Maar voor de volledigheid zal ik jullie bij de verzameling voegen. Ik koop je knuppel van je voor een mooi goudstuk. Hè? Toen Tom Poes voorzichtig uit het venstertje gluurde, zag hij dat de grijsheid geknield op de stoep zat en vol zorg iets in zijn valies stopte. Maar hij was helemaal alleen. De beide schurken waren op raadselachtige wijze verdwenen. Daar gaan we dan maar weer. Ik heb een kniphoed. De last is zwaar en de nacht is kort. Ah, uh, het leven is moeilijk voor een bejaarde. Hij is mij vergeten. Door de aanval van Super en Hyper heeft hij er niet meer aan gedacht dat ik hier opgesloten zat. Gelukkig. Nu kan ik hulp gaan zoeken. Het is hoog tijd, want ik weet nu wel zeker wat hij doet. En dat is heel erg. Het is nog erger dan ik vermoedde. Het Marktplein... alles is verlaten. Nergens is licht te zien... Geen agent stapt door de stille straten. En behalve mijn eigen voetstappen hoor ik geen geluid. Zelfs geen gehoor bij het politiebureau. Dit is natuurlijk gebeurd terwijl ik in die zak opgesloten was. Hokerspas heeft hard gewerkt. En nu is het te laat. Het enige wat ik nu nog kan doen is kijken of heer Olly er nog is. Heer Olly... Heer Olivier! Joost! Die smeerlap is hier dus ook geweest. Dan heeft hij nu heel Rommeldam een bezoek gebracht. Er is niemand meer over. Hij heeft ze verkleind, alle bewoners van Rommeldam, voor het een of andere duistere doel. Arme, verdwaalde insecten, noemde hij ze. En in zijn koffertje bracht hij ze ergens heen. Maar waarheen? Oh, ik ben een sukkel. Het donkere bomenbos waar ik over dat huisje struikelde. Daar bracht hij ze naartoe. Natuurlijk. Wel, het is gemakkelijk te zien of dat waar is. Want als ik gelijk heb, moet er in dat bos een heel miniatuurstadje staan. Wat is gebeurd? Ik kan me nog herinneren dat ik bezoek had van magister Hokus. Die Gerard heeft me een goudstuk gegeven... en daarna zijn lange hoed over mijn fraaie borstbeeld gezet. Maar wat er verder gebeurd is, weet ik niet meer. Jos! Huh. Yes! Jos, yes, waar ben je? Hier ben ik, Ja, Olivier. Er schijnt iets vreselijks gebeurd te zijn... Het hele slot is leeggeroofd met uw welnemen. Helemaal leeg. De vloeren, de wanden, de meubels, de gordijnen, alles is weg. Maar dat is nog niet alles. Als u zo goed wilt zijn even buiten te komen, zult u een boom zien die ik op duizend meter hoogte schat. Ach, de wereld is vannacht groter geworden. Wat een toestand voor een heer van mijn stand. Leeg. Helemaal leeg. En zo is het overal. Er is nergens meer een plafond of een binnenmuurtje te bekennen. De grootste inbraak die ooit gepleegd is. De politie staat en, voor een draad. En, en die bomen dan, de hele natuur is gegroeid. De wereld is te groot geworden voor een bobbel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik meen zoiets gezien te hebben, maar dat interesseert me niet. Het gaat buiten de wet om. Groeien is niet verboden, ziet u? Nee, ik bemoei me alleen met. Een aardbeving. Het leek meer op een soort stormram. Waarschijnlijk is dezelfde bende die het houtwerk ontvreemd heeft, nu bezig de muren te slopen. Laten we. excuseer, een. Een. Oh. Uh, een. wit. Sorry. We zijn ja. terug in de oertijd. Hij lijkt op iemand. Ja. heel lang zien aankomen en nu is het zover. Dat komt ervan. Heer Olly, Herkent u mij niet? Ik ben het. Tom Poes. Ik kom. Zijn kniphoed gedaan? Of zit er ja. nog iets anders achter? Hij loeide. Hij had honger. Z zag je hoe hij naar mij keek? Hij leek op tompoet. Maar dan in het grond. Hij brulde iets over toch iets. Ik moet versterking hebben. Waar is de telefoon? Ze zijn bang voor me. Ze zijn te klein geworden. Hm. De hoofdzaak is dat ze nog leven. Maar nu weet ik nog niet wat dit allemaal betekent. Waarom heeft Hokus Passen ze in dwergen veranderd? Kijk. Daar is Rommeldam. Heel Rommeldam in miniatuur. Ik ga niet verder, want ik maak iedereen alleen maar bang. En helpen kan ik niet. Ik moet eerst weten wat die tovenaar met zijn kniphoed precies gedaan heeft. Maar hoe kom ik dat te weten? Waar kan ik die oude schurk vinden? Natuurlijk, de albatros. Op volle maan moet hij uitvaren. En dat is vanavond. Nu weet ik waar ik de oplossing te weten kan komen. En misschien kan ik dan een list verzinnen. Ja, je boel, kaptein. Ik heb de stad nog nooit zo vervelend gevonden, hé. He. Het lijkt wel, wel of wij hier de enige levende wezens zijn. Een overgehaalde toestand, Stuur. En vanavond moeten we varen, maar er is nog niks van lading te zien. Zijn trouwens niet eens bootwerkers. Mm, dat wordt niks, hé. Als de lading er niet is, hoeven we ook niet te hervaren, lijkt me. Met uw permissie, Hekman, naar huis, kaptein. We staan hier voor gek. Jij blijft hier. Vanavond varen we, lading of geen lading. Er is vooruit betaald, dus het kan me niet schelen of die ouwe vindt met zijn flaphoed met of zonder vracht wil varen. Ik hou me aan mijn afspraak. Hela, waar wordt er niet geladen, hè? Jullie denken zeker dat je mij, ouwe man, beet kunt nemen. Maar afspraak is afspraak. De maan is vol en vanavond wordt er gevaren. Wel verdraaid, dat is sterk. Waar is je overgehaalde lading dan, meneer? Waarom ben je niet eerder gekomen? Ik had het te druk. We hebben hard gewerkt. Ik en mijn kniphoed. Maar nu zijn we klaar. <lacht> <lacht> Zo, meneer. En waar is je vracht dan wel? Denk je soms dat ik een hele overgehaalde lading in een uurtje op mijn goede schip kan krijgen? Ja, dat denk ik. Het is eenvoudig stuk goed, commandant. Enkele simpele, handzame kistjes. Dat is alles. Kom maar eens kijken. In dat pakhuis. Daar staan ze. Eenvoudig werk, niet? Is dat mijn lading? Moet je voor een gros of wat luciferdoosjes mijn hele schuit hebben? Is dat soms een van je uitgedroogde grappen, meneer? Als je die rommel in de koffer doet, kan je de hele zaak net zo goed dragen. Oh, oh. Dat valt tegen. Deze kistjes zijn gevuld met oude waarden. Allemaal eigen waardes, Schipper. En met volle maan is zoiets rijmer. Wanneer men iemand van zijn eigen waarde bevrijdt, wordt die iemand kleiner. Maar de waarde wordt zwaarder. Dat zal u duidelijk zijn. Nee, het is niet duidelijk. Dat is overhaalde onzin, meneer. Til het maar eens op. De vracht. Te klein om de laadbomen te gebruiken en te zwaar om iemand of kisten te pakken. Alles met mankracht, ze zijn al uren bezig. Zoiets heb ik nog nooit aan boord gehad. Hoe kan ik dat goedje behoorlijk stuwen en hoe kunnen kleine doosjes zo'n gewicht hebben? Dit bevalt me niet. Ik zou wel eens willen weten wat daarin zit. Wille! Wat zit er eigenlijk in die kistjes? Ik weet het niet. In elk geval geen veren. Het ruim is nog leeg, meneer. Kan een leuke reis worden. Maar we zijn klaar. De rommel is aan boord en we kunnen varen. Psst, kapitein. Als dat Poes niet is. Wat is er? Wat moet je? Hier, op de kade. Wat is er? We liggen op vertrek en ik heb geen tijd voor praatjes. Het gaat over uw lading. Die deugt niet, kapitein. Dat hoef je mij niet te vertellen. Huh? Iets wat zo klein is, kan niet zo zwaar zijn. Dat is tegen de orde der dingen. Maar het is eigenwaarde, zegt de oude bevrachter. Die oude doet aan de zwarte kunst. Hokus pas heeft heel Rommeldam in zijn macht. Huh? Hij koopt van iedereen oude waarden. Die verkleint hij met zijn kniphoed. Maar zonder eigenwaarde blijft er van de Rommeldammers zelf ook haast niks meer over. Huh? In het donkere bomenbos staat heel Rommeldam in miniatuur. Ik heb er heer Bommel gezien, als speelgoedheer. Bommers, een donders landrottenverhaal. verhaal. Maar de vracht is vooruit betaald en we moeten varen, want het is tijd. Kom maar aan boord, dan zullen we op zee wel verder zien. Trosseloos! Trosseloos! Uh. Er komt storm. Een overgehaalde storm uit het zuiden. Ik heb het daar niet op begrepen, zo vlak bij de kust. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ik weet het nog steeds niet. Die oude bevrachter zit maar in zijn hut te mompelen en wil niet gestoord worden. Morgen zal hij het wel zeggen, zegt hij, als we op de oceaan zijn. Maar dat bevalt me niet. Het is te buiten voor een eerlijk zeeman. Dat is het, hè. He. Ik heb nog nooit zo'n rare lading gezien. Dit wordt een slechte reis, dat voel ik. Als ik weet wat er in die zware doosjes zit... weet ik ook wat Hokuspas eigenlijk van plan is. Het moet wel iets vreemd zijn. Hij heeft iedereen ervoor verkleind... en hij heeft er heel wat geld voor betaald. Maar nu wil ik er het mijne van hebben. Ik moet een van die doosjes open zien te krijgen... om te zien wat erin zit. Ze moeten ook wel sterk zijn... als ze zo'n zware vracht bevatten... Maar open krijgen zal ik ze. Ja. We gaan het anker laten vallen! Direct zitten we op de kust, van met de schroef! Alleen redden we het niet! Schiet op, stuurman! Wat moet dat? Anker laten vallen? Het is een schande! We moeten varen! Daar heb ik dat goud voor betaald! Het stormt, als je dat nog niet gemerkt hebt! We drijven naar de kust, meneer! De zuidenwind, altijd dezelfde. Als de storm uit het zuiden komt, zijn de krachten van Zazel in gevaar. In gevaar. En daarom moeten we varen. Storm of geen storm. De maan is vol, dus de krachten van Zazel zijn rijp. Voort, voort. Kleedspraat! Deze wind zal ons op de kust zetten en daarom gaan we voor anker. En het kan me geen bliksem schelen dat je rijp is, meneer. Ik ben hier de baas aan boord. Uit! Ik zal u tonen hoe men zo'n stormtje wegblaast. Het is een schande om mij, oude man, met volle maan voor anker te laten gaan. Als ik dit geweten had, had ik een ander schip gezocht. Maar goed, ik heb geen keus. Kom mee, schipper. Breng me naar mijn lading. Ik zal die zuidenwind wel krijgen. Dit moet wel een heel bijzonder soort papier zijn. Ik heb tenminste nooit geweten dat zulke snippers zo zwaar kunnen zijn. Hmm... Misschien zit het gewicht in wat er op gedrukt staat. Dat is vaker zo met papier. Hm. Maak het dat ik wegkom. Hé, hey. hé, hey. daar staat een van mijn doosjes. Iemand heeft naar mijn lading gekeken, Schipper. Het hekseltje zit los. Ziet u wel? Oh, ik zou niet weten wie er naar die boel wil kijken, meneer. Wat is het eigenlijk? Van allerlei. In dat doosje daar zit een politiepenning. Dat vind je misschien niet zoveel, hè? Maar wat is een politieman zonder zijn penning? Huh? Een gewoon burgerschipper. Gewoon maar iemand met een raar uniform aan. Dat is de waarde van zo'n penning, ziet u? En in dat volgende doosje zit het familiewapen van een edelman. Want wat is een edelman zonder blazoen? Een heel gewoon ventje oh. dat zich voorstaat op niets, nietwaar? En in ja. dit doosje... Zitten de B-formulieren van een ambtenaar? Oh. Ah. Ze zijn mooi verkleind. Zo'n kniphoed doet zijn werk goed. Klein en geconcentreerd. Voelt u wel? Het is wel jammer dat ik de formuliertjes voor deze storm moet gebruiken. Maar het is niet anders. Hebt u soms een glaasje water voor me? Dit spul is zo. Waarom? Ik ben je kajuitsbediende, niet? Maar ik wil weten wat je met die papiertjes gaat doen. Ah, je verspilt mijn tijd, meneer. Een gezagvoerder hoort bij Storm weer op de brug te staan. En niet met zijn passagiers in het ruim over papier te zitten zeveren. Deze papiertjes geven zeer grote kracht. Vergeet niet dat het B-formulieren van een ambtenaar zijn, Schipper... verkleinde, geconcentreerde B-formulieren. Met andere woorden, wat ik hier heb, is de hele ambtenaar. De kracht van de ambtenaar. Ah, dat doet een oud man goed. Als dat dan zo goed als de hele ambtenaar is, wat is er dan met de ambtenaar zelf gebeurd? <laughs> een domme vraag, Schipper. Heel dom. Gaat u zelf maar na. Als u een ambtenaar zijn papieren afneemt, wat blijft er dan, dan over? Of als u een generaal zijn sterren afneemt. Of wanneer u een zakenman was een goede naam ontdoet. Wat blijft er dan over? Arme, verdwaalde insecten, schipper. Maar maakt u zich geen zorgen. Ik ben goed voor insecten. Ik heb ze in een aangepaste omgeving geplaatst. Want ik heb nog een spoortje van geweten. Ja. Ja. En dat is lastig genoeg. In die kistjes zit dus de eigenlijke waarde van de burgers van Rommeldam. En als ik ze weer groot wil maken, moet ik zorgen dat ze die dingen weer terugkrijgen. Hm, de formulieren van meneer Doorknoper zijn al door die schurk opgegeten. Zou die stakker nu altijd klein moeten blijven? Het Bah! Zuiderwind! Die heeft mij altijd dwars gezeten. Maar nu zal ik hem krijgen. De kracht van de ambtenaren, de krachten van Zazel leiden tot grote macht. Let maar eens op. Hokus pas begon diep adem te halen. Niet gewoon diep, maar werkelijk heel vreemd diep. Zodat zijn borstkas als een ballon opzwol. Nadat hij dat gedurende lange tijd gedaan had, begon hij tegen de storm in te blazen. En de nauwkeurige luchtverdeling en langzaam toenemende kracht van zijn werkzaamheden verrieden de gescholde blazer. Zijn, ...want dit heb ik als eerlijk zeeman nog nooit vertoond gezien. Hoe kan men door het inslikken van P formulieren ...een zuiderstorm wegblazen? De ambtenarij neemt hand over hand toe. Dit is geen ambtenarij, dit is toverij. En ik ga er een eind aan maken. Oh, mijn hoed, pak hem! Ja, dat treft prachtig. Als ik die schurk onschadelijk wil maken... ...moet ik met zijn kniphoek beginnen. Nu. Wat zeg je nog wel, Schipper? Zie je nu hoe men een storm weg kan blazen? Het is heel eenvoudig, als men het maar eenmaal weet. Het is raar werk. Ik neem mijn hoed ervoor af, meneer, dat wel. Maar deugen doet het niet, daar ben ik zeker van. Dit is niet normaal, en daarom zet ik mijn pet weer op. Dit riekt naar zwarte kunst. Ja. Kom, kom, kom, kom, kom. Jullie zeelui zijn zo bijgelovig. Ze zijn bang voor een gewone zazelingreep. ingreep Kom, geef mijn hoed terug, jongsje. Dit weer is te nat voor mij, oude man. En bovendien ben ik erg gehecht. Al die goede kniphoed. Geen sprake van. Daar die hoed... Hela, laat dat. Je gooit de hoed van een oude man toch niet op het dek. Geef hier. Ah, mijn hoed, je stamt op mijn kniphoed. Nee. Als een harmonica, meneer... Kleinkrijgen zal ik dit hoofddeksel, meneer. Deze hoed die uw eigen waarde is, zal ik verkleinen. Nee. Nee. nee. Als je er iets in doet, krimpt het. De kracht van dat ding zit dus in zijn binnenkant. Wanneer ik hem nu eens binnenste buiten keer, ben ik benieuwd wat er gebeurt. Niet doen. Niet doen. De krachten van ja en Vlot komen vrij. Niet doen. Hè? Huh? Daar! De hoed klapte binnenstebuiten. buiten. Ja! Ja! Ja! En magister Hokus stortte bewusteloos in de armen van Walrus, die hem op het dek liet glijden. Daar begon hij snel te verschrompelen. Voordat men tot tien had kunnen tellen, was Hokus pas niet meer dan een dwerg overgehaalde marsenbras. En zoals het met hem ging, ging het met zijn hoed. Toen Poes wachtte tot het hoofddekseltje op een vingerhoed geleken, toen wierp hij het overboord. Nu bleek hoe sterk het verband was tussen Hokespas en zijn kniphoed. De grijzaard sloeg de ogen op. En sprong met een vage kreet achter het cilindertje aan. Potver pokus! De kleine pas verdronk niet. Hij kreeg in de lucht zijn cilindertje te pakken en plaatste dit krachtig op de schedel. Op hetzelfde moment veranderde zijn schoudermanteltje in een stel vleugels. Zijn afstotend gelaat wijzigde zich een beetje. En toen scheerde magister Hokus als een zilvermeeuw over de golftoppen naar het noorden toe. Van alle overgehaalde landrotte streken is dit de overgehaaldste. We zijn op het strand geslagen. Die laatste stormvlaag deed het hem. We waren er niet meer op verdacht en toen heb ik... zout en zoetwatermossel! Ach, het is mijn eigen schuld. Gezagvoerder hoort op de brug te staan... en zich niet met goochelkunstjes van passagiers in te laten. Het toeval wilde dat het goede schip gestrand was... op een plek achter het donkere bomenbos. Daar waar de baai diep het land insnijdt. Hierdoor kon Tom Poes de kapitein ertoe overhalen om zijn vreemde lading te lossen... Een overgehaalde vracht. Te klein om laadbomen te gebruiken... en te zwaar om in manden of kisten te pakken. Alles met mankracht. En naar de miniatuurhuisjes te brengen... die hij daar vlakbij in het woud gevonden had. Ik weet niet of dit in orde is. De verscheper van de lading is weggevlogen... en het ziet er naar uit dat hij er op een onrechtmatige manier aangekomen is. Al heeft hij er dan ook met goudstukken voor betaald, maar toch... Ik weet het niet. Hij keek fronsend toe hoe zijn zeelieden de zware doosjes op de grond zetten. In de nabijheid van het kleine kasteeltje dat daar stond. U ziet dat te zwaar. Begrijpt u dan niet hoe blij de burgers van Rommeldam zullen zijn... als ze weer gewoon kunnen worden? Ze zullen u altijd dankbaar blijven. Dat zult u zien. Dankbaar? Mijn pit. Het gaat er niet om of men iets goeds doet, meneer. Men moet de voorschriften volgen. Anders wordt men overgehaald. Onthoud dat... Zet u die doosjes maar daar op de grond, bij dat kleine kasteeltje. Ik schrijf even een briefje. Het leven had voor heer Bommel intussen weinig kleur meer. Hij bracht de uren kniezend door in de kale, holle ruimte van zijn slot, waar zelfs geen stoel hem enig gemak bood. Zijn maaltijd bestond uit monsterachtige bosbessen en fijngevreven grassaden, die door Joost op vreugdeloze wijze werden toebereid. Te kopen was er niets, kranten kwamen er niet uit en het was werkelijk de hoogste tijd dat er iets ging gebeuren. Op de ochtend na de storm zat heer Olly juist te overwegen zich aan het hoofd van een expeditie te stellen om het oerwoud te gaan onderzoeken, toen. Excuseer heer Olivier, er staan ineens allemaal pakkisten voor het slot, met uw welnemen. Pakkisten? Wie heeft die gebracht? Zou dit iets met de inbraak te maken hebben? Of met het monster? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet het niet, het lijkt me even anders als u mij toestaat. Op deze kist staat bijvoorbeeld uw naam en daar bij die boom staat een brief. Hij is een beetje groot uitgevallen, maar toch heel goed leesbaar. Wanneer men weer gewoon wil worden, moet men de inhoud van zijn kist opeten, staat er. Gewoon worden? Onzin, ik ben heel gewoon. Alles is ongewoon, behalve ik. Maar ik wil toch wel eens weten wat er in die kist zit. Maak hem eens open, joh. Een beeld. Mijn eigen borstbeeld. Het is dat heel mooie, dure plastiek dat ik vroeger had. Lang geleden, in de dagen dat de wereld nog niet veranderd was. Ach, wat een verrassing. Daar zal dat lege, kale slot van opknappen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Excuseer, u moet het opeten. Dat staat in die grote brief, dat u uw welnemen. Opeten? Een beeld opeten? Maar dat is immers onmogelijk. In de eerste plaats laat mijn teergebit dat niet toe. En in de tweede plaats is het een schande om zoiets waardevols naar binnen te werken. In de kist met de naam Joost zit mijn uurwerk voor trouwe dienst. Maar het is helemaal slap, slap als koekteeg. Mijn fraaie borstbeeld is... Wiek, knietbaar, het tot akelen tussen mijn handen. Wat betekent dit allemaal, zou ik wel eens willen weten. Zijn we hier al niet genoeg door alle mogelijke rampen getroffen? Moet men nu ook nog dit soort ongepaste grappen uithalen? Excuseer. Het is niet zeer smakelijk. En het zakt moeilijk. Maar het is gelukt, als u mij toestaat. Dat is gelukt. Ik heb mijn horloge opgegeten. En ik zou u aanraden om dat beeld nou ook maar te slikken, als ik zo vrij mag zijn. Het is geschikt voor consumptie. En waarom zou u het dan niet proberen? Overal lieten die kisten leeghalen en de inhoud opeten, zoals in de brief wordt aangegeven. Verschoon mij, heer Olivier. Ik voel me vreemd suf met uw welnemen. Als u het goed vindt, sluit ik even de ogen. Dan verteert mijn uurwerk beter. Vreemd. Dat iemands eigen beelden is. Iemand zo zwaar. Op de maag. Kom, Wat magister Pas precies met zijn verzameling waarden had gedaan, is jammer genoeg niet bekend. Het is waarschijnlijk dat hij ze bij het verkleinen ook eetbaar had gemaakt. Dat ligt voor de hand, want het was zijn bedoeling om zich te voeden met de eigen waarden van anderen, zodat hij zelf sterker kon worden, terwijl die anderen ineens rompelden tot arme insecten. Nu iedereen zijn eigen waarde weer tot zich genomen had, bleek dit onmiddellijk te werken. Al slapende groeiden de burgers van Rommeldam binnen 17 minuten weer tot hun normale grootte. Het was een wonderlijk gezicht dat voor de wetenschap van groot belang zou zijn geweest. Maar jammer genoeg was de enige toeschouwer de heer Dorknoper. De ongelukkige ambtenaar eerste klasse zocht nog steeds vergeefs naar een kist met zijn formulieren, niet wetende dat de weerzinwekkende pas deze opgegeten had om de storm weg te blazen. Handenwringend zag hij toe hoe zijn stadgenoten groter en groter werden. En aangezien hij niet wetenschappelijk geschoold was, ontging hem de waarde van deze aanblik. Bommels, wat betekent dit? Hoe kom ik hier? Goedemiddag, heer Olivier. Kijk eens wat een alleraardigst modelletje van Bommelstein hier staat. Zo leuk getimmerd en fris van kleur. Net echt met uw welnemen. Bah, ik heb al wat anders te doen dan een speelgoed kijken. Ik moet, uh, wat moest ik ook weer? Ik heb iets vergeten, maar ik weet niet wat. Wat doen we hier eigenlijk? Is er een feest geweest of zo? Dag, heer Olly. Dag, jonge vriend. Hoe is het met u? Hoe voelt u zich? Uh, een, een beetje... Een beetje suf. Ik ben wat vergeetachtig. Weinig hm. verstrooid. Dat heb ik vaker in de herfst. Vanmorgen werd ik wakker in het bos... zonder dat ik wist hoe ik daar gekomen was. Ja. Ja, grappig niet. Ik denk ja. dat er een soort feestje geweest is. Want ik zag de burgemeester ook lopen. Ja. En er stonden heel aardige kleine huisjes in het rond. ja. Hm. Ja, heerlijk dat ik het vergeten ben. Het moet een goed feest geweest zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Weet jij er soms iets van, Tompoes? Het was geen feest. Tompoes begon met grote ernst te vertellen wat er allemaal gebeurd was. Maar toen hij halverwege was begon de heer Bommel te lachen. Ja, die jeugd. Wat een fantasie, jonge vriend. Ik herinner me inderdaad dat er een aardige kunstkenner langskwam... die mijn borstbeeld wilde kopen. Ja. Een oude heer met een vreemde hoge hoed. Maar wat je daar allemaal bij verzint, hoe kom je erbij? Dat iemand mij klein zou kunnen maken. Ja. Ik, een Bommel, klein. Wat een onzin. Wetenschappelijk is zoiets trouwens onmogelijk. De krant, heer Olivier, met uw welnemen. De Albatros is middag met hoogwater vlot geslipt. De Albatros, dat is toch dat schip van kapitein Walgers. Ik wist niet dat het gestrand was, jij? Ja, zeker. Ik heb je toch verteld dat Hokus pas de storm wegblies... nadat hij de B-formulieren van Dorknoper had ingeslikt? Hm, heb je het nou nog steeds over die rare verzinsels? Ik, Ik lees hier net dat de ambtenaar eerste klasse Dorknoper... met ziekteverlof naar huis is gegaan. Hij leidt aan een vreemde kwaal. Start hier. Men vermoedt dat iemand die een wrok tegen hem heeft... hem met opzet klein heeft willen maken. Hm. Dat begrijp ik niet. Wat bedoelen ze met klein maken? Snap jij dat, Tom Proef? Ja, zeker. Ik heb je toch verteld dat alle Rommeldamse burgers klein waren gemaakt. Ach, door... jij bent je verhaal. Ik wens er niets meer over te horen. De heer Dorknopen leeft op een streng dieet... en hij zal er wel weer bovenop komen, lees ik. O, oh, gelukkig maar. Hij is heel bekwaam dat jij... Wacht, en kijk, dit is aardig. In het donkere bomenbos heeft men een rommeldam in miniatuur ontdekt. Huh? Hoe zou dat daar komen, jongenvier? Dan moet u toch eens goed naar mij luisteren. Het eten hè? is opgediend met uw welnemende. Ah, Joost, een eenvoudige... Uh, uh, excuseer, heer Olivier. Er is iets betreurenswaardigs gebeurd... met het prachtige gouden horloge dat ik van u gekregen heb. Weet u nog wel? Zeker. Natuurlijk weet ik dat nog. Dat horloge voor vijftien jaren trouwe dienst. Het is weg. Ik kan me niet herinneren wat er precies gebeurd is, maar het is weg. Wat jammer. Met echte waarde moet men heel voorzichtig zijn, onthoud dat. Laat dit een les voor je zijn, bedoel ik. Maar ik zal je een nieuw uurwerk geven, hoor. Ten slotte was het horloge niet zo belangrijk als de vijftienjarige trouwe dienst. <lacht> ja. ja. Proost, op dit keer is een geen avontuur geweest, dus ik kan niet op de goede afloop brengen. ik heb u toch verteld... Daarom denk ik nu maar op een nieuw borstbeeld dat ik laat maken. Het vorige heb ik aan de verzamelaar van waardevolle kunst overgedaan. En het zal nu wel in een museum staan, denk ik. Daarmee is deze geschiedenis eigenlijk ten einde. De kleine huisjes in het bos werden door de zakenlieden super en hyper als bezienswaardigheid voor het publiek tentoongesteld... En de ambtenaar eerste klasse doorknoper groeide voorspoedig op een dieet van formulieren en kwam er weer helemaal bovenop.